Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland... het Amerikaanse inreisverbod ...voor mensen uit zeven moslimlanden... ...voor gevolgen heeft voor Nederlanders en Duitsers... ...met een dubbele nationaliteit.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 Vorig jaar waren op Schiphol veel van die taxirondselaars actief. Ze proberen passagiers tussen de terminals en de officiële taxistandplaats aan te spreken. Vaak vragen ze veel geld voor hun ritten. In de Eredivisie heeft koploper Feyenoord een eenvoudige zegen geboekt op NEC. In eigen huis werd het 4-0. De voorsprong op de nummer 2 Ajax blijft 5 punten. Ajax won vanmiddag ook in de Amsterdam Arena werd het 3-0 tegen ADO Den Haag. Vitesse AZ werd 2-1, PEC Zwolle FC Twente 1-2 en het derby van het Noorden tussen Herenveen en Groningen bleef 0-0. Het weer vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land. Morgen is het bewolkt met in de ochtend vooral in het oosten nog wat regen. Smiddags vaker droog, maar het blijft bewolkt en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment... ZFM Zandvoort Klassiek U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Het is weer zondagavond, het is weer 7 uur en dat betekent natuurlijk Z ZFM klassiek, oftewel Zandvoort klassiek. Vandaag hebben we een heel speciaal programma, we gaan het namelijk hebben over de grote Opera-overtures. Dus u krijgt een uh, verzameling te horen van allemaal mooie overtures... uit grote opera's, natuurlijk ook van grote componisten. Mocht u bij uh, mijn praten wat meer achtergrondgeluid hebben dan normaal... dat kan, het is hier warm en we hebben de ventilator nog staan. Dus dat ook weer verklaard. We beginnen met Giuseppe Verdi. Dat is de eerste groot opera-componist. En we gaan natuurlijk naar een van zijn allerbekendste... namelijk de opera Aida. Het Orchestra del Teatro della Opera di Roma, onder leiding van eh, Giorgio Solti. Ludwig van Beethoven is de volgende. En bij de volgende is een, uh, toch wel een apart verhaal even snel te vertellen. Het gaat over de overturen voor uh, Leonore. Maar Beethoven heeft maar één opera geschreven, namelijk de Fidelio. Maar die schijnt uh, eerder bekend geweest te zijn onder de naam Leonore. En die is uh, toen de, gewijzigd in uh, Fidelio omdat er al een andere opera Leonore bestond. De overturen voor beide opera's zijn echter verschillend van elkaar. Dus wat we nu gaan draaien is de overture uit Leonore van Ludwig van Beethoven. In de uitvoering van het Moskou Filharmonisch Symfonieorkest onder leiding van Igor Brozrotny. Bas Bezrotny moet ik zeggen. Dat Russisch is niet zo best. Bezrotny dus. Dus de overture van uh, Ludwig van Beethoven en die van Fidelio... die komt straks nog aan bod. Of misschien vandaag niet meer in een latere uitzending. Maar in ieder geval, hij komt nog aan bod. We gaan verder met de volgende componist. Christoph Willibald Gluck. Een iets minder bekende naam, denk ik. En van hem gaan we draaien de overture uit Iphigenia in Audit, Uitgevoerd door het Moskou RTF Symfonieorkest onder leiding van Mikael Teriam. Iphigenia im Aulit. Zo heet het echt. En ik sprak tax, eh, daarnet de titel verkeerd uit. Dus nu even goed. Het is uh, een Griekse tragedie uh, die uh, uh, meneer Gluck inspireerde tot het maken van deze opera. Het is een opera dus gebaseerd op de klassieke Griekse tragedie van Eurypikles. En dat, uh, dat hoorde u dus net. Iphigenia im Aulit van Christophe Willibald Gluck. Door naar Wolfgang Amadeus Mozart, dat is onze volgende. En we krijgen nu een uh, dirigent die in dit programma heel vaak aan bod zal komen... bij diverse orkesten, meneer Alfred Scholz. Hij gaat beginnen vandaag met het London Festival Orchestra. En zij gaan voor u spelen van Wolfgang Amadeus de Entführung aus dem Sarai. En daaruit natuurlijk de Overture. Bij het volgende stuk dat we gaan draaien zit weer een, een klein verhaaltje. De Engelse toneelschrijver William Shakespeare die schreef een prachtig verhaal over de Merry Wives of Windsor, oftewel de vrolijke vrouwtjes van Windsor. Die lustige weiber van Windsor in diverse talen. De componist Otto Nicolai, ik kende hem niet, het verhaal van de, weduwe, of de wijfjes van Windsor natuurlijk wel. Maar de componist Otto Nicolai schreef daar een opera over. de Merry Wives of Windsor. Dat wordt uitgevoerd door het Zuid-Duits Philharmonisch Orkest en wederom onder leiding van de heer Alfred Scholz. En nu gaan we het over de uh, magische fluit hebben. Oftewel de, die zauberflöten. Dat is uh, de volgende die wij gaan draaien. Die zauberflöten dus van de heer Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door het London Festival Orchestra. En wederom onder leiding van meneer Alfred Scholz. Редактор субтитров Dames en heren, dat hoort u heel vaak als u bijvoorbeeld een liefhebber bent van de Grand Prix Formule 1. Want tijdens de huldiging wordt dit stuk altijd gespeeld, wat wij nu dus gaan horen. En dat is van Georges Bizet. En van hem gaan we draaien de Overture Carmen Staatskapelle Dresden onder leiding van Silvio Farviso. MUZIEK Als u regelmatig kijker bent van de Formule 1, dan eh, kent u dit stuk natuurlijk. Want tijdens de champagne gooien wordt dit altijd gebruikt. Carmen, eh, de overture van Carmen, van Georges Bizet. In de uitvoering van, eh, wat zei ik nou net? Oh ja, eh, de Staatskapelle Dresden onder leiding van Silvio Farviso. Dit was het eerste Uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.